10 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Londen hebben 20.000 huishoudens sinds gisteravond geen drinkwater. Er zijn veel waterleidingen gesprongen als gevolg van de strenge vorst van de afgelopen dagen en de plotselinge dooi. De Londense drinkwaterleverancier Thames Water vraagt mensen zo min mogelijk water te gebruiken. Veel klanten klagen dat ze hun problemen niet eens kunnen melden bij Thames Water, omdat het telefoonnummer van de helpdesk onbereikbaar is. Volgens Thames Water heeft het extreme weer tot een ongekende vraag naar drinkwater geleid en is de druk op het systeem te hoog. Sommige scholen gaan morgen niet open vanwege de waterproblemen. Een Mexicaan heeft toegegeven dat hij 37 jaar geleden de identiteit van een Amerikaan heeft gestolen... en sindsdien honderdduizenden dollars aan uitkeringen heeft gekregen van Amerikaanse overheden. Voor de rechtbank in San Diego vertelde de man dat hij in 1980 met de papieren van een Amerikaan... een arbeidsongeschiktheidsuitkering wist te krijgen en andere toeslagen voor gehandicapten. En dan vertelde de rechter dat hij in de loop der jaren bijna een kwart miljoen dollar heeft opgestreken. Hij kon al die jaren ook ongehinderd... tussen de VS en zijn geboorteland heen en weer reizen. In bergen Bleit in Zuid-Limburg is een man om het leven gekomen... vermoedelijk door koolmonoxidevergiftiging. De man van 23 werd bewusteloos in zijn woning gevonden. Hij werd gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht... maar daar is hij overleden. De politie vond ook een dode hond... En in Overijssel, in holt -Hemen, vlak vlakbij de Duitse grens... is langs de weg een dode man gevonden. In Koevoorde is een man opgepakt... die wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Meer wil de politie er nog niet over kwijt. Het weer, vanavond regent het een tijdje, later wordt het droog. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. En het kan plaatselijk glad worden door het opvriezen van natte weggedeelten. Morgen droog met zon en dan wordt het een graad of negen. Tot zover het NOS-journaal, dan is er verkeersinformatie. Op de A13, Utrecht richting Den Haag, staat tussen Woerden en Nieuwerbrug drie kilometer en dat kost u een minuut of tien. Het komt door een ongeluk. Dat was de verkeersinformatie.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 Langs de lijn met Tom van Hek. Goedenavond. Vier minuten over tien op 4 maart. We zijn er tot 11 uur en we kijken terug op het hele sportweekend. Weer mooi weekend voor de Nederlandse sport. Kirsten Wild bijvoorbeeld die in Apeldoorn de koningin werd van het WK-baanwielrennen. Ba Drie van de vier onderdelen waarop ze starten. Zwetse wereldkampioen. Kirsten Wild na de rit in lijn. En het Omnium nu ook wereldkampioenen op de puntenkoers. We praten zometeen uitgebreid met coach Peter Schepp. Op het WK Indoor Atletiek zorgde Nadien Visser voor een verrassing... door het bronzenverover op de 60 meter horde. Visser is eindelijk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 Uh, maar hoe het rest van het seizoen invullen, moeten we even kijken. In onze top 5 ook aandacht voor Ajax... dat nu zelf ook doorheeft dat het is afgehaakt in de titelrace. Op bezoek bij Vitesse moest de ploeg van Erik ten Hag... al snel een goal incasseren. Dat mag niet, dat kan niet op ons niveau. En, en ik denk dat dat het hele verhaal van de wedstrijd is. Want ook de goal 2 en 3 zijn lachwekkend. Ja, zijn lachwekkend. We praten straks dus ook daar straks uitgebreid over. En ook natuurlijk nog over het schaatsen. Tot 11 uur vanavond is dit Langs de Lijn. Maar we gaan eerst beginnen met het WK-baanwielrennen. Natuurlijk vijf keer goud, vijf keer zilver, twee keer brons. Meest succesvolle toernooi ooit. Peter Schep is coach, bondscoach van de duurrenners. Peter, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik mag je wel feliciteren hè, met dit resultaat. Ja, we zijn erg trots op, uh, op de afgelopen dagen. Dat kunnen we zeggen, ja. Uh, zeg eens eerlijk. Uh, wel gehoopt. Iedereen had het omlijnd, natuurlijk het toernooi. Maar had je het ook echt verwacht? Nou, deze aantallen in medailles, um, ja, bovenaan in het landenklassement ook voor uh, landen als Duitsland en uh, Groot-Brittannië, is van tevoren eigenlijk niet uh, te verwachten. Um, ik merkte wel aan alle sporters en, uh, en begeleiding dat het onderwijs leefde al uh, maanden van tevoren omdat het natuurlijk een eigen land was. Uh, dan hoop je altijd dat sporters boven zichzelf uitstijgen en dat het net iets meer brengt dan uh, ja. gewoon. Nou, dit was wel heel bijzonder. En eh, er zitten ook mensen die denken, hé, hey, waar komt dit ineens vandaan? Maar ineens is het niet. Kan, kan je eens vertellen wanneer dit begon is, een beetje dit verhaal? Of achter dit succes? Nou, ik denk dat onze groep zich wel kenmerkt door uh, doordat ze echt uh, geen uitdaging uit de weg gaan. En ja, dat we altijd de onbereikbare landen van, van de afgelopen jaren, zeg maar, wel als een uitdaging hebben gezien. En uh, ja, wij moeten het op onze eigen manier doen. en ik merk gewoon dat, uh, dat de renners zich dat gewoon naast neerleggen... en gewoon daar heel positief in staan en uh, alles proberen uit te halen. En uh, ja, dat blijkt wel, daar kun je ook heel erg ver komen. En daar zullen veel mensen ook altijd zeggen... ja, als je maar voldoende geld hebt, dan kun je het uiteindelijk ook realiseren. Maar volgens mij doen jullie het helemaal niet met zo heel veel geld, hè? Nee, nee, we zouden graag eens meer hebben. Maar uh, een gezonde drijf, dat begint natuurlijk bij, uh, ja, bij hoe je sport beleeft... En, ja, die beleving die zit er bij ons heen in. En uh, ja, natuurlijk uh, zouden we dat graag nog veel professioneler doen. Maar we hebben in ieder geval aangetoond dat we die potentie hebben. En uh, ja, laat de laatste stapjes nog maar komen richting Tokio, denk ik. Ja, wat, wat eerst nog even naar, naar hier. Het was in eigen huis, het was rood om rand. Je hoopt dat iedereen boven... Hoe belangrijk, hoe, kun je thuis harder fietsen? Nou, als je de afgelopen dagen een afgeladen om in een apendeur zag... dan was het echt... Gewoon kippenvel, ook dat ik langs de baan stond en ik zat nog niet eens op de fiets. Dus ik kan me er iets bij voorstellen hoe de renners dat beleefd hebben. Het enige um, ja, dat er een kleeft is dat je natuurlijk bij de start al uh, overmoedig kan worden. En dat hebben we natuurlijk nadrukkelijk bij alle renners uh, ingeprent. Van uh, hou je gewoon aan het wedstrijdplan, uh, volgens die strategie. En uh, ja, zorg dat het publiek je in de finale door het, uh, door het dode punt heen helpt natuurlijk. En dat hebben we een aantal keren gezien bij, uh, bij de renners. Prachtige prestaties, we willen er toch één naam uitlichten... Kirsten Wild, dat zal je niet uh, verrassen. Um, had al heel veel gewonnen in haar leven... maar dit drie keer goud, vertel eens. Ja, we begonnen met de scratch eigenlijk op de eerste dag. En uh, daar rijdt ze in de finale weg. Iets wat, uh, nou ja, wat niet echt als scenario doorgenomen was. Maar wel gewoon dat we richting de finale pas uh, echt heel actief zouden worden. Maar dan zou een sprint aannemelijker zijn... om, uh, om te doen dan die aanval die ze nu plaatsten... Maar, ja, het kwam zo goed uit en ze trok één keer door. Ze pakte een gat en ik zag meteen dat de concurrentie uh, stuk zat. En, ja, ze hebben gewoon vol voor die aanval gekozen. En dan is het een beetje alles of niks. Want op het moment dat je teruggepakt wordt, dan ben je natuurlijk helemaal uitgerangeerd. Maar toen liet ze al zien dat ze de benen had voor, uh, ja, om, om gewoon die wedstrijden te domineren. Ja, dat vertrouwen heeft ze gewoon vasthouden in, uh, in de rest van het toernooi. En ja, dat ze topvorm is en beter dan ooit, dat, uh, dat heeft ze wel bewezen. Dan, je liet zelf het woord al vallen, Olympische Spelen. Het is nog wel eventjes natuurlijk. Hoe ziet die route eruit? Ja, toch merk je al dat het weer vrij snel gaat. Uh, een dikke twee jaar, dan ja. moet je alweer gewoon op je top zijn. Maar uh, ja, we hebben in ieder geval nog tijd. En bij ons uh, staan er een paar uh, leuke veranderingen. We zijn uh, met de ontwikkeling van de nieuwe fiets uh, heel erg ver. En als je nu al ziet uh, ja, in welke vorm sommige mensen zijn... En dat er nog stapjes te maken zijn. En daarbij hopen we dat er natuurlijk nog meer uh, ruimte vrij komt om, uh, om het verder door te ontwikkelen. Ja, dan denk ik dat we er, uh, er goed voor staan richting Tokio. Um, nog even over één renner richting Tokio. Ik wil nog één ding van je weten, Peter. Dan mag je lekker geslapen. We vroegen aan <laughs> Jan Willem van Schip gisteren. Die haalde zilver op het Omnium. En toen vroegen we aan hem, wat zijn je Olympische ambities? Dit was zijn antwoord. Ik ben van de zomer ben ik naar uh, de GP Prostov geweest in uh, Tsjechië. En uh, toen dacht ik van nou, uh, ik ga dit uh, doen. En uh, toen heb ik een mapje aangemaakt op mijn computer. En die heb ik project Condituri genoemd. En uh, nou, daar zijn we dus nu mee bezig. Wat is dat? Ja, dat is aan de kijkers thuis. <laughs> ik snap er niks van. Nee, dat is ook de bedoeling. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat hoort erbij. Peter, help me even, want ik kan niet slapen anders vanavond. Waar gaat dit over? Nee, ik denk dat uh, als hij die route gaat volgen en mocht hij uh, ooit op de Spelen uitkomen, dan uh, mag hij hier een boek over schrijven. Ik denk dat hij jou dan de eerste gaat overhandigen, want uh, hij wil daar verder niks over kwijt. Uh, kijk, wat je natuurlijk bij hem gezien hebt, is dat hij ongelooflijk gedreven, super gemotiveerd is. En dat hij natuurlijk wel aan zijn kop heeft om, uh, om daarheen ja. te gaan. Nou ja, hij heeft natuurlijk onwijs een grote stap gezet. Hij heeft een, uh, deze winter een wereldbeker gewonnen. Uh, daarmee de deelname voor het WK afgedwongen. Uh, ja, een zilveren plek op het WK is natuurlijk een hele grote stap... richting zo'n uh, zo deelname aan het spelen. Ja, en als je laat zien dat je medaille kan halen op, uh, op dit niveau... dan kun je dat natuurlijk ja. ook op het spelen. Maar hij is, niet dus, de weg, uh, hij is niet de weg kwijt, gelukkig. Uh, <laughs> Met dit antwoord. Uh, nee, nee het, wa het waren vreemde teksten, voor ja. u, zelfs voor ons. Oké. Okay. Wij kennen hem al wat langer, maar, <laughs> nou. maar hij heeft het enorm goed gedaan. En, ja. Uh, ja, hij heeft tijdens die hele, dat hele Omnium, zeg maar, heeft hij het zo goed uh, bij elkaar gehouden. En super goed gefocust. Het is een heel zwaar onderdeel, om, uh, omdat het uit vier losse onderdelen bestaat, zeg maar. En dan moet je. De hele dag geconcentreerd zijn en uh, super intensief ja. kunnen fietsen. Ja, dus het was gewoon een hele knappe prestatie. En dat ja. laat iets zien uh, over de potentie. Van... En dan mag, je, dan mag je het na afloop even kwijt zijn. <laughs> we zijn het erover eens. Ja, ja, ik, uh, ja. ik wil je. Ja, ons... genieuwd, ja <laughs> mooi. Hey, uh, dank, succes uiteraard richting de Olympische Spelen. Maar eerst eens even lekker genieten en uitrusten op de bank vanavond. Dankjewel. Ja, dat gaan we doen. Peter Schep, dankjewel. dankjewel. Dag. Gaan we naar Jeffrey Herlings in Argentinië. Je Begon aan een nieuw seizoen MXGP. Hoe was het vorig jaar ook alweer? Hans wordt. Want toen werd hij tweede uiteindelijk. Maar hij was ook al goed, hè, toen? Toen was hij goed tegen het eind van het seizoen. Toen begon hij ook wedstrijden te winnen. Maar de eerste helft van het seizoen had hij grote problemen. Ja. Conditionele achterstand, uh, blessure die moest genezen. En uh, wennen aan de nieuwe competitie. De meest moeilijke competitie ja. die er is op motocrossgebied. En ja, dit jaar is hij fit pijnvrij en in topvorm. Nou, vertel dan de uitslag maar, Hans, als je hem zo aankondigt. Ja, dan kan ik zeggen dat hij in <laughs> ja. de eerste manche tweede is geworden... achter negenvoudig wereldkampioen en titelverdediger Tony Cairoli. en dat De Italiaan, dat hij, de Italiaan ja, ja. De Siciliaan, om, om uh, nauwkeuriger te zijn. En uh, Cairoli, die... Uh, die, ja, die leek ook in de tweede manche met de overwinning aan de haal te gaan. Herlings was aan het knokken op de tweede plaats met, met vier andere rijders. Echt een heel mooi duel. En op het moment dat hij er langs was en tweede lag... had hij meer dan acht seconden achterstand op Cairoli. En toen waren er nog maar vijf of zes ronden te rijden. En wat doet die Herlings? Die rijdt gewoon het gat dicht alsof het niks is. En wint? Hij wint door twee inhaalacties in de laatste ronde. Eerst is hij langs, schiet hij rechtdoor bij een bocht, pakt Caroli hem weer terug. En daarna komen ze op een moeilijk deel van het circuit in een doorlopende bocht naar rechts. En Caroli heeft daar, lijkt het de ideale lijn, maar Herlings komt gewoon buiten omzetten. Dat is een beetje een vernedering in de motorsport. Als je ja. iemand buitenom passeert met hogere snelheid, hij pakt de... Ja, de multikampioen pakt hij en hij wint die tweede manche. Echt geweldig. Kortom, dat wordt een hele mooie strijd komend jaar... tussen die twee over twee weken in eigen land te bewonderen. Eigen, eigen terrein, Valkenswaard, euro Daar is herlings bijna nog nooit verslagen. En uh, ja, daar moet hij gaan uitlopen. Daar moet hij uh, Caroli op achterstand gaan zetten. Je moet nog twee weken wachten al. Je wil het, lief, het liefst nu al, hè? Ja, die... laat meteen maar doorgaan. Ja, Oké, okay, dankjewel. Als okay. je, gaan we naar het voetbal. <coughs> we gaan straks uitgebreid hebben over Ajax. Waarvan ik u al zei dat ze zelf nu ook doorhebben. Dat ze geen kabioen meer kunnen worden. Maar we gaan ook even naar Dick Advocaat. Al meer dan 50 jaar meegaand in de voetballerij. Opwinden kan hij zich nog altijd. de 70-jarige Hagenaar. Ondanks uh, uh, bijvoorbeeld vanmiddag bij zijn ploeg Sparta. 1-0 achter in de rust. En uh, ja, toen moest hij eventjes iets vertellen in de kleedkamer. En Jeroen Gutter wilde weten hoe advocaat nou in de rust reageerde. Hoeveel spelers hebben gehoorschade opgelopen in de rust? <lacht> ja, dat is de eerste keer bij Sparta dat ik zo uit mijn dak ging. Het zat helemaal dood. Er zat helemaal niks in. Ik zei, als je shirt van Sparta moet dragen... mag je wel iets meer laten zien? Ga je dan helemaal door het lint? Nou, Ik, ik we wist wel wat ik zei natuurlijk, maar het was vrij pittig. Het was vrij pittig. Het werd 2-1 uiteindelijk, dus het heeft in ieder geval geholpen. De oude coach Alex Prestor, dat was nogal een man van de, van de analyse en van de, misschien ook wel de, de data... Ja, wij hebben Jan Bavik, onze eigen data-analist, Opta. Jan, kon je het ook... Ja, hoi. Uh, kon je, de, de, de, de, de, tweeën gewonnen, dus mm. het was goed. Die toespraak kon je het ook terugzien. Nou ja, hij werd dus niet alleen boos, maar hij greep ook in. Verhaar en Muren bracht hij uh, na de rust in het veld. En dat uh, zag je ook. Sparta creëerde een stuk meer kansen. En Muren was eraan heel erg belangrijk. Het loste meer schoot dan elke andere speler in dit duel. Vijf ja. stuks. En uiteindelijk maakte hij ook de winnende treffer. En hij bracht dus ook Verhaar. Die belangrijk was met zijn assist op de goal van Kramer. En Kramer, wat die mocht blijven staan. Zie je het daar ook in terug, in zijn statistiek? Zeker, vier keer op doel geschoten. En uh, namens Feyenoord in 55 wedstrijden deed hij dat nooit. Dus uh, als een vis in het water bij dit Sparta. Ja, we gaan straks uh, uitgebreid uh, praten over Ajax. En, alle, uh, en je kunt dus eigenlijk zeggen, boos worden helpt als dikke advocaat het maar doet. Als hij wisselt ook, dan komt het goed, ja. Oké. Okay. Hey, blaadje, gewoon uh, Blurred Lines van uh, Robin Thicke. We gaan beginnen aan onze wekelijkse top 5 meest bijzondere momenten van het weekend. En het voordeel is dat je ook eens iets kiezen wat misschien niet iedereen denkt. Het is ondemocratisch gekozen. En we beginnen dan ook met een veldrijder die imponeert op de weg. Nummer 5. Derry, Drop, Bagger, Blubber, Modder en Drek. Welkom bij live coverage van Strade Bianchi. Een crèmekleurige massa. De gravel road, classic through beautiful Tuscany. Maar wat dit dan? Wout van Aert. Een maand geleden werd hij wereldkampioen veldrijder. En ook, vervelend. Wout van Aert, de times world cyclocross champion. Wout van Aert wordt derde hier in Siena in de Strade Bianchi. Noteren, van genieten. En... Uitkijken naar een rijke toekomst. Uitkijken naar een rijke toekomst. Wout van Aert, die we allemaal kennen als veldrijder. Derde in een klassieker, dus in een loodzware editie van de Strade Bianchi. Michel Wuits, hoorden wij, commentator van de Belgische televisie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden het u al zeggen, hè. U heeft heel veel talenten zien komen gaan uitkijken naar een rijke toekomst. Waarom zei u het? Omdat ik kan kiezen. Hij ja. heeft eigenlijk keuze zat. Hij kan nog wel uh, uh, zijn oriëntatie voor het veld doortrekken. Maar hij kan zich ook uh, meer en meer richting de weg gaan oriënteren. En, uh, dat zou wel eens een harde keuze kunnen worden de komende jaren. Wat moet je kiezen? Uh, nee, je hoeft niet te kiezen. Nee. Hij kan het op zijn Van der Poel's doen. Heb uh, ik het over die Van der pools. Ja. Hij kan um, downsize in zijn aantal crossen in de winter. Dat zou hij moeten doen. Maar dat heeft niet bewezen in het, uh, tot dusver het uh, verlopen voorjaar dat hij het wel degelijk in zich heeft. Om op de weg ook te schitteren. Maar uh, er komt nog een belangrijk aspect bij. Gaat hij als weg wel evenveel verdienen als hij nu dat verdient in uh, het veld? En is het antwoord voorlopig nee. Is het risico groter, zegt u daarmee, als hij, als hij wegrennen wordt, moet hij eerst nog meer bewijzen daarvoor die aan de echte bedragen toekomt? Ik denk dat hij nu al in twee wedstrijden verwezen heeft. Dat hij in finale kan. Ja, sterker nog, hij uh, komt op een podium terecht. En misschien wel een van de allerzwaarste wedstrijden die er überhaupt ja. gereden worden nu op dit ogenblik. Um, dan mag je verwachten dat die lijn doorgetrokken wordt. Maar. Uh, ik zou het dan toch wel uh, inigszins pleiten voor wat voorzichtigheid. Uh, Wout van Aert is in de weer is bezig met het voorbereiden van het wegseizoen van 2017. Uh, van in april, met zekerheid van in mei... ...heeft dan de lijn doorgetrokken naar de voorbereiding van uh, het crossseizoen. Uh, tot uh, september is dan aan het crossseizoen begonnen... ...en is dan naadloos overgegaan in het wegseizoen. Dus uh, straks aan het eind van april... Laten we zeggen, midden april ja. dan gaat hij een volgend jaar bezig zijn. Hè? Dus het kan plots ook eindigen. Maar wat hij nu al gedaan heeft, dat had ik niet verwacht. Um, wat is de droom, denkt u, van Van is dat, is dat veld of is dat... Uh, ja, Vlaanderen is mooi, is Parijs-Roubaix? Um, ik denk dat de generatie van nu uh, niet een generatie is... van een, uh, een lang verblijf in één en dezelfde discipline... Dus eh, er komt ergens een hoek aan, een eind aan, aan het verwachtingspatroon in het veld. Daar heeft hij nagenoeg al alles bewezen. Ja. Als je drie keer naar elkaar wereldkampioen wordt, dan zou je kunnen zeggen van ik ga ooit eens een keertje acht keer wereldkampioen worden. Dan doe ik beter dan Erik de Vlaming, maar daar is de nieuwe generatie niet meer mee bezig. Dus ik zie hem, of zo voel ik dat, zo voel ik dat eraan, in de volgende jaren meer en meer naar de weg evolueren. Nou rijdt hij ook voor een, mag ik zeggen, bescheiden ploeg waar hij bij rijdt. En, en gaat dat ook allemaal een rol spelen? Gaat, gaat dat hele spel nu beginnen waar hij heen gaat? Het is een zeer bescheiden ploeg. Een zeer bescheiden ploeg. Het is een ploeg die niet op zijn maat is. En, um, ik heb van Paul Herijgers, mijn co-commentator ja. in het uh, veld, heb ik gehoord. Uh, die is... Uh, uh, op de wegwedstrijd, tijdens de wegwedstrijd, is die verbindingsman voor de Belgische wielerbond, Dus die rijdt er met de motor tussen. En dat hij lek rijdt in de omloop op het Niesblad. En dat hij dan teruggebracht wordt door zijn ploeg. En die ploeg is niet in staat om dat gat te dichten op de voorwacht van het peloton. Maar dan rijdt hij daar alleen doorheen. En uh, dicht hij dat gat zelf en laat hij zijn ploegmaat achter. En dat is toch wel een teken aan de wand. Dus die ploeg is niet op zijn maat. Als hij uh, in de toekomst nog verder wil komen... dan uh, zal hij in een andere ploeg terecht uh, moeten komen. Of moet de ploeg waar hij nu in zit meegroeien uh, in, in, in zijn proces? En Ik vraag me af of het daar wel het geld voor is. Als we naar de hele nabije toekomst kijken, de, de, de, de komende periode... Kan, kan hij al een klassieker winnen, denkt u? Ja, nou, wat ik uh, in uh, de straat de Bianchi gezien heb... is het antwoord zonder meer ja... Ik denk niet dat dat al zo zal zijn in de Ronde van Vlaanderen of in Parijsgroep. Uh, daar heb je dat fenomeen van het zesde uur, waar uh, mensen en ook grote talenten in het stuk gaan. Maar ik denk bijvoorbeeld aan uh, dwars door Vlaanderen, de woensdag voor uh, de Ronde van Vlaanderen. Of uh, de, zelfs de E3 Haarenbeke, Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Um... Hij moet nu de pretentie hebben om te zeggen, ja. maar, kijk, uh, hij heeft twee dingen geprobeerd. Hij heeft in de omloop het mis dat... Uh, te, voor de keuze, heeft uh, uh, gekozen voor het uh, rustig meedrijven in het platoon en dan zien waar hij uitkomt. En in de straten heeft een totaal andere wedstrijd uh, gereden, heeft gekozen voor de arbeid, voor de aanval op 60 kilometer van de aankomst. En de twee zijn hem goed afgegaan. Dan moet je de pretentie hebben om te zeggen van ik ga niet ook voor de winst. Um, als hij de slot het aan u zou vragen, zegt meneer Wijs, u heeft al zoveel gezien in het wielrennen, wat moet ik doen? Veld of, uh, weld of weg, wat zou u dan tegen hem zeggen? God, um, het is zeker uh, zo dat uh, de weg veel meer tot de verbeelding spreekt. Maar um, het is anderzijds ook de reflex van jongeren die zeer snel bewust zijn van datgene wat ze kunnen verdienen. Als Van der Poel uh, zegt van ik verdien een miljoen en ik koop een Porsche en ik ga die uh, gewoon uitkiezen uit het uitstal En ik kom daar mee thuis, dat is vorige week overigens gebeurd. Dat is wel wat. Hè? En ja. uh, Van is wel een ander type. Maar dat is ook een groot verdiener. En op dit ogenblik uh, is het niet zo dat de wegploegen over een budget beschikken waarbij ze zeggen, van, we gaan die twee snel binnenrijven. Zo uh, snel gaat het niet uh, in het wegwielrennen. De budgetten zijn beperkt, ja. die zijn al verdeeld. Er zijn al een paar uh, miljoenen verdieners. Daar kunnen er heus niet zoveel meer bij. Nou, wij gaan hem volgen en u zeker. En ik wil u danken voor uh, uw toelichting over uh, deze avond uh, van Michel Wuits, commentator bij de Belgische okay. televisie. Dank u wel. Gaan we verder naar ons eigen land. Uh, we gaan verder met voetbal. Nummer 4. En in de kruising verdwijnt de bal achter Onana... die daar uh, helemaal niets aan kan doen. En zo leidt Vitesse verrassend. Brian 2-0, Vitesse. Oh, oh, oh, wat is Ajax aan het schutteren achterin. Ajax verliest van Vitesse met 3-2. Nee, dat wordt wel uh, heel lastig. En nogmaals, jij ja, doet het op het kabinet zo natuurlijk. En uh, ja, daar moeten we maar even niet over praten. Ja, maar even niet over praten. Voor de tweede keer dit seizoen verloor Ajax dus van Vitesse. Achterstand op PSV's, 10 punten. VI-journalist en Ajax-watcher uh, Freek Janssen, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, wat valt er te zeggen over deze wedstrijd? zegt heeft het altijd zo zijn eigen verklaringen. Wat vond jij eigenlijk? Ja, nou ja, ik de, denk de simpele verklaring is denk dat het echt armentierig heel zwak was wat eigenlijk uh, wat liet zien. Op allerlei vlakken. Na afloop van de spelen ze het vooral over ja, dat ze een bepaalde vorm van strijd misten. Die laatste 10 ja. hoorde ik Glasse schöne zeggen, maar volgens mij was het wel meer dan 10 procent. Er was niet alleen strijd wat er vandaag aan ontbrak. Het was gewoon echt ontzettend matig wat Eichs uh, liet zien. Uh, de 2-0. Uh, ik kom zelf net uit Oostenrijk. Daar, daar staan veel mensen op de ski's Op dit moment Ik had ik bij die Weuber ook even het idee dat hij er <lacht> nog op stond. Wat gebeurde daar? Ja, nee, dat, die tweede opgezitter was echt... Vond ik was symptomatisch voor de hele wedstrijd hoor, van Ajax. Het was eigenlijk een heel simpel driehoekje wat ze achterin wilden doen. Alleen, ja, de, ja. De, de Vitesse, die aanvallen, die voelden gewoon aan van dit gaat helemaal mis. Ja, het zag er gewoon kolderiek uit. En uh, ja, dat was wel echt uh, ja, symptomatisch voor, uh, voor het hele spel vandaag hoor, van Ajax. Er kwam een nieuwe coach. Laten we eens even luisteren naar wat Erik ten Hag na afloop van deze wedstrijd zei. Wij hebben genoeg kwaliteiten om de juiste eindpas te brengen. En nou, in de tweede helft denk legio kansen, maar ze gaan niet binnen. Terwijl we genoeg kwaliteiten hebben om die ballen wel binnen te schieten. En dat was eigenlijk uh, het verhaal ook van vorige week. En de week daarvoor geen rendement in de eindfase. We creëren onze kansen als ze moeten binnen. En uh, onze spelers hebben de kwaliteiten om die, dat soort situaties om het uit te buiten. Ja, dit klinkt allemaal heel uh, academisch uh, bijna. Ik kom zo bij jou terug, Frank. Maar eerst even naar uh, Jan Baving van Optasports. Uh, de man die alle statistieken... Uh, is, is, is, klopt het eigenlijk een beetje wat Ten Hag zegt? Van eindpaas en kansen en wat dat allemaal? Ja, zeker. Hij zegt het inderdaad al een paar weken. Tegen Peck werd uiteindelijk nog gewonnen, tegen ADO gelijk. Uh, nu dan verloren. En voorrust was het niks voor Ajax. Zeven schoten, nul op doel. Na rust ging dat wel iets beter. 13 schoten, waarvan zes op doel. Uh, dus inderdaad, er waren wel kansen. Maar ik moet ook wel zeggen, die kansen waren minder groot... dan dat ze afgelopen weken waren voor Ajax we zijn ook dol op vergelijkingen natuurlijk. We hadden eerst een andere trainer, de heer Keizer. Gaat het eigenlijk beter of slechter als je het cijfermatig bekijkt? Nou ja, als we eerst kijken naar het aantal schoten dat Ajax heeft in de wedstrijd... is dat iets omhoog gegaan, dus dan denk je dat het beter gaat. Ze geven ook minder weg, dus het staat verdedigend eigenlijk iets stabieler. Maar als je daar iets dieper op inzoekt... dan zie je wel dat die kansen een stuk minder groot zijn dan onder Keizer. Wat bijvoorbeeld een mooie, mooie vergelijking is... Het is de schoten van binnen het Strasopgebied. Dat waren er twee meer per duel onder Keizer en dat het nu is onder Ten Hag. Dus dat is een groot verschil. En ja, de belangrijkste dingen, doelpunten... stuk meer dan onder Keizer. En ook het aantal punten is gezakt. Dus ja, uiteindelijk doet hij het niet beter dan Keizer. Eigenlijk gewoon slechter. Kijk, Jansen, uh, jij volgt Ajax. Zie je eigenlijk verschil tussen... Uh, Heel veel mensen hadden verwacht... Ten Hag gaat zijn stempel op Eigenlijk Kunnen we er een Ten Hag stempel van maken? Ja, dat kun je wel, maar dat is vooral de, de stempel van controle. Controle, controle, controle, dat is het sleutelbegrip momenteel bij, uh, bij Ajax. En dat, dat, daar staat Ten Hager ook voor. Hè. Die spelers zeggen zelf ook: alles wordt eerst uh, geleend aan het uh, compact verdedigen, het goed staan, het zorgen dat je geen doelpunten tegenkrijgt, dus zo min mogelijk kansen tegenkrijgt, en pas daarna gaan denken aan aanvallen. En, nou ja het consenten verleden met Keizer. Maar denk daarvoor nog eens aan de Peter Bos. ja Dat was vooral het tegenovergestelde. Daarvan ging het eerst van aanvallen uit en daarna pas van verdedigen. Dus op dat vlak is er wel een duidelijk verschil met zijn voorgangers. Ja. Maar we zien weinig andere mensen spelen. En we zien ook hele obligate wissels eigenlijk. Die, die kan ik zelf ook verzinnen wat hij daar vanmiddag ja. doet. Ja, nee, het, het houdt gewoon niet over. Kijk, je moet heel eerlijk zijn. De clubleiding heeft gedacht... In december van uh, we moeten voor Keizer af. En nou ja, nog op het, het, dezelfde dag. We hebben ten Hag vastgelegd en later komt Schreuder erbij. En dacht echt nou, met ten Hag met de missie uitgesproken... dit jaar moeten we nog kampioen worden. In, in, in de winterstop, het trainingskamp in Portugal, ook bij was... er werd bijna vol profoer gezegd, nou PSV, het is maar vijf punten. Hè, dat gaan we goed maken. Maar ja, we zijn twee maanden verder en het verschil is niet vijf, maar tien punten. Dus ja je hebt toch wel het gevoel dat ze het ook wel een beetje hebben onderschat... of misschien ook wel de werkwijze van ten hart op dit moment uh, overschat... dat hij wel even met zijn toverstokje stokje zou zwaaien... en, uh, en PC zou inhalen. Maar ja, tot, tot op de heden is dat natuurlijk het tegendeel zwaar. Uh, uh, jij volgt Ajax. Uh, ze maken vaak zo de indruk... De, de mentaal eigenlijk niet echt geprepareerd te zijn... Voor, over waar het nu echt om gaat... en waar het op het veld echt gebeurt. Ja, dat, die, dat gevoel krijg je heel erg. Maar zoals vorige week tegen Aden Haag... was het eerste uur heel zwak. De laatste half uur opeens weer meer kansen, zodat er meer gif in het spel. Vandaag, uh, die kans waar we het net over hadden, ook met Jan... dat was vooral uh, na die 2-0-bron Ajax neemt aan te vallen... en kansen te creëren. Het, het is inderdaad dat gevoel van... Uh, het komt wel goed, dat, dat, dat straalt Ajax heel erg uit. Alleen, ja, dat hebben die spelers op dit moment... Die kwaliteit hebben ze niet. En je mist ook een bepaalde ervaring in de ploeg. Wat je bij PSV bijvoorbeeld wel meer ziet. Ja, dus het is, uh, het is meer een beetje gemaakte en gespeelde zekerheid... Ja. dan dat de ploeg echt uh, daarover beschikt. Ja. Jan, nog even over wat net gezegd werd. Hè? Freek zegt, er wordt erg meer vanuit een verdedigend concept ja. gedacht. Zie je dat wel terug? Dat, dat ze ja, Buiten vanmiddag dan denk ik. Maar... Ja. Ja, wat ik zei, het aantal schoten tegen is echt afgenomen. Dus dat is beter. Maar ja, als je kijkt... de doelpunten die zijn gelijk gebleven. Dus dat is niet beter. Die controle klopt ook. Tenag zei het voor dit weekend al, meer Pases verzend Ajax. Dat klopt ook. Dus die controle is wel wat meer. Maar uiteindelijk geeft Ajax misschien wel minder kans weg, maar krijgen ze evenveel doelpunten tegen. Dus werkt het niet echt. Freek, het is het vierde jaar Brein. Alle kenners leggen mij altijd het begin van het seizoen uit Ajax heeft beste elftal. Dat is een soort papagaien tactiek in de Nederlandse sportjournalistiek. Beste elftal wordt vierde jaar geen kampioen. Heb je dan beste elftal? Nee, ja, nee, uiteindelijk telt maar één statistiek, eh, dat zei Penhach ook, en dat is de ranglijst. Ja, en, en niet zomaar rangers. Nee, je staat tien punten achter. Maar ja, ik deel eigenlijk nog wel de wel mening dat Ajax op papier zeg ik gelijk van mij. Ja, om, op papier zijn ze al heel lang heel goed. <laughs> Precies, de beste selectie heeft. Maar ja, het zwalkende beleid van de afgelopen jaren, ook qua, ja, eerst was het de, de selectie die ze vaak niet op tijd op orde hadden. En nu is het inmiddels de trainerscarousel. Ja. ja, dat beleid zorgt er ook voor dat het continu onrustig is dat er. Ja, van, van één lijn absoluut geen sprake is. En nou ja, dat zie je volgens mij wel heel duidelijk terug in de resultaten, ook yeah. dit seizoen weer. Ja, dan heb je vier jaar, op la, vier jaar op rij een overvolle portemonnee... maar ook vier jaar op rij dat de prijzenkasten dicht kan houden. Uh, Jan Bavik, wij weten het al, maar even statistisch gezien... Ajax wordt geen kampioen meer, hè? Gaat niet meer gebeuren. Nee, gaat nee. niet meer worden. En Feyenoord is definitief... die kunnen het in punten al niet meer inhalen, die kunnen het, geloof ik, hè? Die kunnen het echt niet meer worden. Kijk, Ajax zou het qua punten nog kunnen... maar ja. het is nog nooit gebeurd, zo'n grote achterstand zo laat in het seizoen. Maar Feyenoord kan echt geen kampioen meer worden. Freek, het is als Ajax-watcher uh, never a dull moment, hè? Het gaat morgen gaat het gewoon weer verder. Ja, het gaat wel ongetwijfeld van weer verder. En bij ons werken ze elk jaar aan een kampioenspecial en een schaduwkampioenspecial. Dus ik heb met regelmaat voor de nummer 2 een ja. kampioenspecial moeten maken die nooit uh, uit is gekomen. Maar nee. nu ik uh, de woorden van Jan zou ja. hoor, dan ga ik daar niet eens mee aan, uh, aan nee. beginnen hoor. Want ik heb ook nog wel eens gelezen, Feyenoord is op alle fronten PSV voorbij ook. Dus uh, dat kan allemaal ja. nog mooier. <laughs> hè? Dus niet, zo is het. Ik wil je danken, Greek. Ajax wordt je yes. bij VI en uh, Jan Bavik. Ja, de, de statistieken spreken voor zich. Hè? Zeker. Is helder. Ja. Dank je wel. Het hearted years was dat van Jacqueline Grovaert. Um, we gaan uh, verder, we gaan uh, naar de atletiek. Nummer drie. Vijf woorden van 85 centimeter, bijna 85 centimeter. Vissen, niet goed gestart. Nadine Visser. Harrison gaat goed, Harrison gaat goed. Die gaat denk ik geen medaille pakken, of toch nog dit. Harrison, het laatste stuk van Vissen, zit er een derde plaats in, nou... Nou, nou, nou, dat kon wel eens bron zijn. Ik denk het wel hoor. Ik denk het wel, want die laatste meters van Nadinevissen die zijn ongekend goed. Dat zou toch wel geweldig zijn? Wat een sensatie is dit, zeg. Je beseft het je wel of niet? Ja, soort van, ja. Yes. Het soort van, ja, het brons van Nadine Visser was wel het meest verrassende van de drie medailles die de Nederlandse atletiekploeg veroverde bij het WK Indoor. Sivan Hassan was in Birmingham goed voor zilver en brons. Maar vooral de prestatie van de, de meerkampster dus maakte grote, grote indruk. U hoort een bijdrage van Floris van Hoorn. Een dag later staat Visser nog steeds een beetje verdwaasd de woord. De race heeft ze inmiddels gezien. Toen ik bij de dopcontrole was, toen liet Bart hem zien. Dus toen, euh, nou ja, schrok ik, ook niet zeggen. Maar toen dacht ik al van zo, ik heb wel echt door dat laatste stukje gewonnen. Want de laatste hoorde lag ik gewoon nog euh, achter Elvis, Dus ja, dat vond ik wel grappig, want dat besef ik natuurlijk helemaal niet. Dat voel ik helemaal niet in zo'n race. Dat zag ik toen pas. Dat laatste stuk is wel echt dit seizoen heel goed van me. Dus uh, ja, ben ik ben heel blij mee dat ik het daarmee heb gewonnen. In plaats van waar ik het eerder wel eens net liet liggen daar. Het succes van Visser is ook succes voor Bart Bennema. De topcoach die eerder al Daphne Schippers grootbracht. Ook zijn verwachtingen werden overtroffen. Ja, het was een fijne verrassing. Het is wel zo, dit zat er aan te komen. We hebben een kleine kink in de kabel gehad na de tweede wedstrijd. Waardoor we een week niet konden trainen. Dat moest opgelost worden. Toen dat opgelost werd, hadden we nog twee weken nodig om er weer op niveau te krijgen. Alleen, ja, dus ik had die tijden al iets eerder verwacht. Hè, onder de 7-9. Maar die konden, dat lukte nog niet. Dus ja, ik hoopte nog van ja, ik hoop maar dat het hier gebeurt. Dat nou, moest gisteren wel gebeuren en dan doet ze het wel. En dan zijn ze weg. En ook naar 10 is ze weg. Maar niet heel goed. Want... Vorig jaar verraste Visser al met een finale plaats op de 100 meter horde bij de WK in Londen. Waar ze ook al een meerkap had volbracht. Een finale plaats die haar goed heeft gedaan. Nou, ze heeft daar wel van geleerd. Vooral welke focus ze moet hebben, denk ik. Dus uh, dat ze uh, moet focussen op dingen waar ze invloed op heeft. En, en dat ze ook wel het vertrouwen heeft dat ze dus mee kan met die meiden. Voor mezelf was het wel van, ja, goed, een zevende plek, maar het is nog lang niet waar ik zijn moet. Ik wil nu echt gewoon voor de medailles gaan. En dan dacht ik ook meer aan het volgende outdoor toernooien, dus... Ja, bizar dat dat dan nu hier al lukt. Die baba die probeert er nog een sprint uit te persen. En is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. In dat totaal voor over de Nederland aardiging. drie medailles. Nee. Het is één Baba, twee en zilver dus voor Nederland, voor Sivan Hassan. Een mooie en... oogst vindt technisch directeur Adroskamp. Het is een kleine ploeg. We hebben een aantal medaillekandidaten. En de regel leert dat je ongeveer de helft van de medaillekansen ook verzilvert. Ehm... Um... Op zich is drie boven mijn verwachting. Maar er werden ook prijzen niet gewonnen. Weer geen superstart, maar daar komt ze. Daphne Schippers, ze wordt geen medaillewinnares. Er wordt natuurlijk veel geroepen over een vijfde plaats van Daphne. Maar zowel qua tijd als, als qua resultaat is dat een, uh, nou ja, een prestatie die volledig in lijn ligt. De 60 meter is niet helemaal haar... Uh, sterkste onderdeel. Uh, je ziet dat de concurrentie groot is. En de vorm van de dag is dan op zo'n heel kort nummer ook bepalend. En dat leefde nu een, uh, ja, in mijn ogen, fantastische, prima vijfde plek op en ook een bevestiging dat ze goed bezig is... op weg naar van de zomer naar het EK. Drie jaar geleden koos meerkampster Daphne Schippers definitief voor de sprint. En nu staat een andere meerkampster, Nadine Visser, ook voor zo'n keuze. Het wordt niet een afscheid van de meerkamp... maar het wordt wel een keuze van hoe gaan we dit seizoen aanvliegen... en welke, uh, hoe gaan we Berlijn doen. Nou ja, dat dat horde gaat worden is aannemelijk... Uh, maar hoe we de rest van het seizoen invullen, moeten we even kijken. Die discussie die loopt al uh, geruime tijd en um, ja, daar is regelmatig overleg over. En uh, er zijn momenten gekozen waarin bepaald wordt welke keuze uh, Nadine maakt. Dus daar wachten we rustig af. Wat voor rol speel jij daarin? Uh, klankbord als het gewenst is. Het is in een keuze voor uh, de atleet. En dan in de regel in overleg met de eigen coach. Uh, maar als ze daarover willen sperren of als ik zelf daar vragen over heb, dan, uh, dan wordt dat besproken. Ik ga altijd uit van wat zij wil, maar ik denk wel dat ik wat uh, eerder uh, aan de bel trek van gaan dit doen. Dus ik laat het niet te lang uh, sudderen. En uh, daarom zijn we, we zijn nu ook vrij open over... Ja, het kan van alles zijn. Het is geen afscheid van de meerkamp. Uh, we weten al vrij zeker wat we daar doen. Uh, maar of dat ze dat de komende jaren geen meer, dan nooit meer de meerkamp doet dat, zal het, dat hoeft het niet te zijn. Dat was Bart Benema, dus de coach van Nadine Visser. En nu hoorde ook nog Ad Roskamp namens de Atletiek Unie. Volgende wedstrijd van Nadine Visser is trouwens gewoon weer een zevenkamp... eind mei in het Oostenrijkse Gutsis. Gaan we verder naar het schaatsen van dit weekend. Nummer 2. Nou ja, ik uh, rij je zeker wel uh, voor het podium. Kan ze een klap uitdelen op deze kilometer... Ja 1, 14, 62. Ja, loopt uit op Bouw, loopt in op Kodaira. Ja, wat spannend. Temos wordt de tweede Nederlandse wereldkampioen sprint ooit. Ik uh, ben heel blij om hier uh, wereldkampioen te worden. En uh, is wel heel speciaal ook. Na Marianne Timmer, 14 jaar geleden, is ze uh, nu de kampioen. Nou, het cirkeltje is denk ik op de sprint rond. Dus wie weet, uh, volgens jouw ronde. Jeroen Termors hoorde u dus, olympisch kampioen, goud. Hè, met een bronzen plak in het short track. En nu dus wereldkampioen, wereldtitel, sprint. In China haalden ze dat. Ik ga erover praten met Jeroen Otters. Bijna overbodig om te zeggen dat dat de bondscoach van de short trackers is. Goedenavond. Goedenavond. Tom. Goedenavond. He hele weekend zitten kijken. Ik heb zeker het weekend zitten kijken, ja. ja. En meteen aansluitend nog het WK junioren Short Track ook. Dus dat was ook voor mij weer een uh, prachtig weekend. Ook even mee. Nou, dat laatste laten we nu eventjes. Eerst even uh, uh, ter moors. Uh, was het gewoon een lijn doortrekken? Ja, dat klinkt zo simpel. Maar zat het erin, wat jou betreft? Uh, nou, die wereldtitel uh, daar had ik misschien nog een beetje een hard hoofd in. Maar dat ze op het podium zou komen, daar twijfel ik niet aan. Ze dus heeft natuurlijk een, een prachtige serie wedstrijden gereden in, uh, in Korea... Nou, wetende dat als zij zich ergens op focust en het lichaam werkt mee, dan uh, dat komt er heel veel, uh, heel veel goeds uit. En dat bleek maar weer dit weekend. En ja, dat Cordera dan uh, uiteindelijk het toch uh, moeilijk gaat krijgen. Ik denk ook de vermoeidheid van de spelen. Uh, ik had begrepen dat ze zelf nog even naar Japan uh, was gevlogen tussendoor. Dus ja. Dan is misschien het lichaam toch wel een heel klein beetje op. En uh, dat heeft Jurien, denk ik, en, uh, nou ja, gewoon beter uh, gebalanceerd. En uiteindelijk uh, ja. gaat ze met de wereldtitel naar. Uh, hartstikke gaaf. En hoe, hoe kijk jij eigenlijk zo'n zo toernooi? Zit je gewoon een koffietje op de bank? Of, of hoe werkt dat? Nou, een cappuccino's op de bank. Ja, je zegt het helemaal goed. Ja, uh, gewoon smorgs vroeg die televisie aan. Ja. En uh, al die ritten volgen. Jawel, ja, maar ik kijk ook bijvoorbeeld. Ieder mens kijkt op zijn eigen manier. Kan jij ontspannen kijken? Of zit je dan ook helemaal erin? Nee, nee, ik, ik, dat heb ik toch altijd wel redelijk goed onder controle. Nee, ik, ik probeer eigenlijk uh, meer te kijken of er goed geschaatst wordt. Uh, snijdt ze de bochten goed aan? Hoe doet de tegenstand dat? Uh, dat soort zaken. En uh, ja, ja, ik keek en ik, ik zag wel dat het goed ging. Dus er uh, was weinig, uh, weinig uh, opmerkingen aan vandaag. Um, nou zeiden ze aan het einde, uh, misschien ga ik wel weer allrounden. Jij, jij wist dat misschien al, maar wij dachten, ja, ja is dat een leuk plan? Ik denk dat het een prachtig plan is. ja. Is weer een nieuwe uitdaging. Ik denk, mensen hebben gewoon prikkels nodig. En zij heeft zeker die prikkel nodig. Elke keer wat nieuws. Kijk maar eens waar het, waar het lichaam en de techniek toe in staat is. En ze heeft in het verleden... Dat doe ik nu uit mijn hoofd. Maar tussen 2013 ja. is de Nederlandse kampioen op het allrounder geworden. Um, ja, toen won ze geloof ik bijna alle afstanden. En um, uh, Ik denk met de kwaliteiten die ze nu heeft... ze rijdt technisch al een stuk beter dan, uh, dan vier, vijf jaar geleden... Ja, dat zien we natuurlijk op die hoge snelheid op de duizends de 1500 ze nu ja. dan zelfs op een 500 ja ik denk dat dat een super basis is om uh, ook een heel goed allround toernooi neer te zetten en uh, uh, uh, als shorttrekker definitief ben je er kwijt? dat denk ik wel ja ja, ja als shorttrekker uh, uh, zien we Juri niet meer terug tenminste ja ik zeg nooit nooit natuurlijk maar uh, Nee, maar ik denk dat het ook heel goed is hè, wat ik al zeg. Je, je moet ze nu nog nieuwe uitdagingen aangaan. En uh, het is ook al niet meer de jongste. Dus uh, als je wat wilt, dan, dan moet je het zo snel mogelijk ja. doen. Even een hele andere vraag. Een WK uh, ongeveer een week na de Olympische Spelen. Is, er zijn veel mensen die zeggen dat is niet normaal Nee, bij, bij, bij, daar hoor ik ook bij. Nee, ik vind dat uh, de internationale schaatsunie in de ISU in dit geval... Die, uh, die gooit nog te veel wedstrijden na zo'n, uh, na zo'n Olympische Spelen. Misschien moet je wel gewoon in de toekomst zeggen Olympische Spelen SSA. En als je er eentje doet, wacht dan misschien nog twee, drie weken en, en niet direct. Laat iedereen in ieder geval even naar huis gaan en van de prestaties genieten. Even thuis uh, weer met, met, met de mensen die, die nou ja, al die jaren achter je hebben gestaan. Die wil je ook weer even aanraken, even praatjes maken. Uh, en heb je goed gescoord, dan, dan heb je een huldiging. Laat dat eerst even gebeuren en niet direct uh, aansluiten aan die Olympische Spelen. Daar ben ik helemaal met je eens. Um, heb jij ook even rust nu of ben je alweer aan het puzzelen uh, voor alles, al het uh, vervolg? Wij valt ook onder de internationale schaatsunie. Ik zit aanstaande vrijdag alweer in het vliegtuig naar Canada voor een wereldkampioenschap. Dus uh, bij ons gaat het ook in één keer door. Ja, we kwamen maar... op maandagavond thuis. Ja. Gehuldig, prachtig. En op woensdagochtend stonden we alweer. Uh, ja. maar, maar, maar als je naar zo'n WK gaat, ja, dan ga je er wel heen. Het heet ook WK, maar voelt het dan niet toch een beetje anders dan in andere jaren? Tuurlijk voelt dat anders. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar zo'n wereldkampioenschap na zo'n Olympische Spelen... is voor degene die, uh, die goed hebben gepresteerd... misschien nog een keer laten zien wat ik kan. Maar er zijn dan ook al... er zullen er ongetwijfeld een aantal... ik hoorde al van één of twee namen die zeggen... nou, ik ga die reis niet meer maken. En maar voor degenen die het misschien net niet gedaan hebben... tijdens de Spelen, dan is dit natuurlijk een prachtige revanche. Ja. En vervolgens is het in Montreal. Het de, de, de stadion zal stampenvol zitten, net als in... Uh, in Korea en dat is altijd een heel leuk race, natuurlijk. Dus dan kom je van de bank en dan ga je weer vrolijk uh, op naar Canada Jeroen. Ja, ja, dus, nou ja. is zat weer een pok-end vliegen, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, we gaan er weer heen. En, maar dan, als we dan thuiskomen, dan is het echt wel even op hoor. Dat, uh, dat mag ik dan ook wel weer stellen. Nou, ga snel genieten van dit uh, kleine deel van de avond wat je erover hebt. Dank dat je ons uh, te woord wilde staan. Jeroen Otter, bondscoach, Short Trackers. En uh, natuurlijk als iemand uh, uh, haar goed kent, Jorien Termors, dan is hij het. Dank je wel. Graag gedaan. She wants a young American, young American, young American. She wants the young American all night. She wants the young American all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom flow. We live for just these 20 years. Do we have to die for the? Fish? Dat is als je als staat niet op het lijstje hoeft te kijken. David Bowie was dit met de Young Americans. We zijn al aangeland bij de top van de top 5. En dat doen we natuurlijk met de koningin van de WK-baanwielrennen. Nummer 1. Dit is onderdeel 1. Dit is kans 1. Zo ziet ze het. Kistenbeeld loopt alleen maar uit. Een eerronde op de scratch is onwaarschijnlijk. Kistenbeeld pakt de eerste wereldtitel van dit toernooi. Wild wil niet rekenen. Wild wil gewoon de eindspunt winnen en wereldkampioen worden op het Omnium. En dat doet ze. Wereldtitel nummer 2 voor Kirsten Wild. Sluit weer midden in het peloton aan met een grote glimlach. Op. De vijf meest krankzinnige dagen uit de lange carrière van Kirsten Wild. Kirsten Wild na de rit in lijn. En het Omnium nu ook wereldkampioenen op de puntenkoers. Ja, op die 35 jaar geleefde dus beleeft Kirsten Wild een van de mooiste wielerweken uit haar carrière. Want ze verlaat dus die WK in Apeldoorn met maar liefst drie regenboogtruien. Gert van Trof blikt met Wild terug op het wat is er met jou gebeurd deze week? Ja, dit is echt uh, te bizar voor woorden. Ja, ik ben ineens drie titels rijker. Waar heb je de basis gelegd voor wat wij deze week hier hebben gezien? En hoe is dat gegaan? Ja, ik denk dat dat wel een resultaat is van jaren werk, denk ik. Ik heb natuurlijk al uh, ja, best wel veel jaren zo op de baan gereden. En al die kleine dingetjes bij elkaar vielen nu allemaal op zijn plek. En uh, ik denk dat dat gewoon een resultaat is van heel lang werken. Ja, maar je zoekt als sporter altijd naar...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 Um, ik heb wat bewuster op mijn voeding gelet. Misschien dat dat ook wel wat geholpen heeft. Maar ik denk vooral uh, dat alles op zijn plek viel. We spraken Peter Schep, de bondscoach, en die zegt we hebben ook aan de trapfrequentie gewerkt. Ja, dat klopt. Ik heb echt uh, veel ellendige uren op die rollen gezeten en uh, blokjes trapfrequentie. En dat is echt vreselijk saai. Je zit gewoon uh, in de garage naar de muur te kijken en blokjes te doen. Maar het is wel heel nuttig en als je nu dus weet waar je dat voor doet, maakt dat het wel makkelijker. Wat maakt dan dat verschil hè, met die hogere trapfrequentie waar je ook kunt zeggen, ja, trap wat zwaarder? Ja, op een gegeven moment was ik het een beetje te zoeken in een zwaardere versnelling. Ik dacht, ik, ik kan er niet overheen komen met de sprint, dus ik moet een zwaardere versnelling fietsen. Ja, nou, toen realiseerden we ons eigenlijk van, misschien moeten we niet zwaarder, maar gewoon sneller gaan fietsen. En uh, dat waren die trapfrequentieblokken. Dan begint het toernooi voor jou eigenlijk al fantastisch. Je pakt het goud op de, op de scratch. Is dat dan ook de boost voor het zelfvertrouwen die op dat gebied de basis legt voor de rest van de week? Ja, ik denk dat dat wel heel veel scheelt, dat je gewoon heel lekker begint. En uh, ik heb mezelf ook wel steeds voorgenomen, want het zijn allemaal losse onderdelen. Elke keer begin ik weer bij nul en ik kan gewoon alleen maar winnen. En dat, dat is denk ik wel gewoon een soort van ontspannen benadering, al was ik wel echt super zenuwachtig. Dan nou ben je 35, je hebt toch veel gewonnen al. Dat gaat gewoon niet over. Als waar je André Hazens was, die voor ieder optreden ook maar weer diezelfde zenuwen voelde. Ja, je denkt dan toch wel, er kan zoveel misgaan. En dan probeer ik elke keer wel in mijn hoofd dat om te zetten in van wat ik allemaal wel goed ga doen. Maar dan denk je, oh, als maar niet dit, als maar niet zus. En ja, daar word ik heel nerveus van. Na de wereldkampioenschappen kan je eigenlijk nog maar één treetje hoger. En dat is de Olympische Zomerspelen in Tokio. Da daar mag jij niet om Ja, ik heb echt voor mezelf eerst gezegd, hier ligt, hier ligt mijn eerste... Uh... Eindpunt zeg maar. Dit WK was gewoon echt mijn grote doel. En daarna zie ik het gewoon verder. Ik zeg dat al sinds Londen, dat ik per jaar bekijk. En ik denk dat ik dat gewoon nu blijf doen. Zolang het goed gaat is het gewoon echt allemaal heel erg leuk. En uh, ja, ik denk dat ik het gewoon moet zien hoe het allemaal gaat en hoe het loopt. En uh, wat er allemaal nog gebeurt. Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat je deze week denkt van... Blijkbaar blijf ik me nog steeds verbeteren. Of het nou mentaal is of sportief. Uh, met een hogere trapfrequentie. En met betere voeding. Blijkbaar heb jij je plafond nog niet bereikt. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. Het is echt een fantastische sport en een heel leuk spel. En ik merk ook wel dat ik het tactisch zeg maar, beter onder controle heb. Ik heb, ik heb een heel fijn contact met Peter langs de kant. Die geeft echt hele goede tips en uh, dat werkt ook heel prettig. Dus ja, het is wel gewoon echt heel leuk om weer door te gaan. Maar ik weet gewoon echt allemaal niet zo goed. Ik denk niet dat het nu het moment is om erover na te denken. Ja, je kan ook gewoon ja zeggen. Ja, dat kan ook. Ik zag je vooral heel veel lachen ook deze week. Want jij hebt het dan over de stress aan de voorkant. Maar eigenlijk zag ik ook voortdurend heel veel ontspanning. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En dat, dat, ik denk, doordat ik er heel veel plezier in heb, blijft het ook gewoon heel leuk. En uh, maakt het altijd ook wel makkelijker. Maar dat, ja, ja, ik ben gewoon een vrolijk persoon misschien. En veel familie en vrienden op de tribune, Parma die er steeds zijn. Ja, klopt. Ja, dat maakt het wel extra speciaal. Er zijn gewoon zoveel mensen die gewoon nu live een keer uh, hebben kunnen kijken hoe dit is. En uh, gewoon kunnen zien dat dit echt een fantastische sport is om te kijken. Laatste vraag. De eerstvolgende wedstrijd. Vertel het maar mij. Volgende week de Ronde van Drenthe. Het is de, de drievoudig wereldkampioene. Glorieus, koningin van het baanwielrennen 2018. Volgende week te bewonderen in de Ronde van Drenthe. Ja, dat is wel een iets langere afstand dan hier. Waarschijnlijk iets kouder. Dus ik denk er nog niet te veel over na. Ik denk dat ik gewoon maar even mijn strepen bij vandaag hou. Drie wereldtitels. Kirsten Wild. We gaan nog heel even naar Jan Bavink, onze statisticus. Want uh, Messi vanmiddag 1-0 de winnen tegen Atletico Wassen. 600 ste treffer in de betaalde voetbal. 539 voor Barcelona. 61 voor Argentinië. Favoriete tegenstander Sevilla. Atletico dit op de tweede plek met 28 treffers. En weer uit de vrije trap. 39 keer uit een directe vrijtrap gescoord, Lionel Messi. Nog één keer. Zes, 600? 600 treffers. Hebben Niet verteld, Jan. <laughs> 600 treffers. Dus Lionel Messi vanmiddag. Barcelona weer acht punten voor op Atletico de Madrid in Spanje. Daarmee sluiten we het af. Prachtig sportweekend voor Nederland. We gaan zometeen verder natuurlijk met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door Mieke van der Wijk.